Door alwegens met het NOS-journaal. De A58 is bij Roosendaal in beide richtingen dicht vanwege een grote brand die vlakbij de snelweg woedt. Brand brak volgens Omroep Brabant uit na een explosie bij een bakkerij. De rookpluim is in de wijde omtrek te zien. In de buurt van de brand liggen bouwmarkten en meubelwinkels. Afgelopen nacht was de A58 ook al dicht tussen Roosendaal en Rukven na een dodelijk ongeluk. Een inzittende werd door de klap uit de auto geslingerd en werd door meerdere andere auto's aangereden. De bestuurder van de auto waar het slachtoffer in zat is aangehouden omdat hij had gedronken. Een vrouw van 22 uit Gouda is vannacht omgekomen nadat de auto waarin ze zat te water was geraakt. De bestuurder, een man van 22 uit Gouda is aangehouden. Hij wist net als een tweede passagier na het ongeluk zelfstandig uit de auto te klimmen. De brandweer haalde daarna de vrouw uit de auto, maar hulp mocht niet meer baten. Bij het ongeval op de N207 in Gouda waren geen andere auto's betrokken. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook... zijn vanochtend zeker 18 Palestijnen omgekomen, zegt nieuwszender Al Jazeera. Het Israëlische leger bestookte meerdere delen van Gaza... zowel plaatsen in het noorden, midden als zuiden. Onder meer in de zuidelijke stad Ghan Yunis zijn zware explosies gemeld bij het Nasserziekenhuis. Het is een van de weinige medische centra die nog operationeel zijn. De politie heeft gisteravond naar eigen zeggen een vechtpartij tussen voetbalsupporters voorkomen... Groepen van PSV en FC Utrecht fans hadden afgesproken elkaar op een parkeerplaats in Maarsen te treffen. De politie kreeg daar informatie over binnen en trof op de parkeerplaats een aantal auto's aan. Er werden slagwapens gevonden zes mensen uit Utrecht en omgeving zijn opgepakt. Vier van hen zitten nog vast. Het weer, hier en daar zon, maar ook wolkenvelden. Het is droog, temperatuur tussen het vriespunt in Limburg en zes graden op de Wadden. Komende nacht kan het in grote delen van het land gaan vriezen. Morgen begint met wat regen, kan daardoor gevaarlijk glad worden, vooral in het noorden. In de middag wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZE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 Origineels van de Jacksons en dit was de uitvoering van Big Fun uit de jaren 80 en Blame It on the Boogie. Welkom terug en welkom terug Dolly als ja. stagiair vandaag in deze uitzending. Leuk hè? Ja, ja, ja. Je zal het weten ook hè? Ja, dat ik stagiair ben. Dat je ja. stagiair bent. Ja, ja, ja. Volgende krijg... keer ben je weer gewoon uh, helemaal set uh, of maar uh, bij het uh, en dergelijke. Ja, ben ik gewoon weer ingewerkt. Ben je weer ingewerkt. <laughs> nou, wat gaan we in dit uur allemaal doen, Dolly? Ik weet het niet meer. Je we weet het niet. Nou, Een half vier hebben, he, hebben we de evenementagenda. Half vier hebben we de evenementagenda. Ja? We gaan uh, voetballen natuurlijk. Oh. wat hebben, maar, is er aan het voetbal te we doen? We hebben Piet, uh, die staat uh, daar in uh, Heemskerk. Dus oh. zo dadelijk uh, begint de wedstrijd uh, ADO tegen SV Zandvoorts. Oh. En, en hij Piet, gaat, ons Piet gaat ons op de hoogte houden. Piet gaat ons op de hoogte houden. Dus goed. zo dadelijk zo, uh, tussen kwart over drie en half vier gaan we Piet bellen hoe het uh, ja. uh, daar is in ja. uh, Heemskerk. Mm -mm. En verder naar nou, de evenementagenda, Dan gaan we nog even terug naar de Korverhal als het goed is. Nog even kijken hoe, nou ja, hoe de dag eigenlijk geweest is. Hè, wat ja, er Ja, we gaan gebeurd straks even terugbellen. Even ja. terugbellen met uh, Thomas uh, de Jong over uh, hoe de dag verlopen is. Ja. Nou, dat allemaal in uh, dit uur, uh, Dolly. Oké. Okay. Beetje blij mee? Ik ben hartstikke blij. Ja? Jazeker. Oké, okay, nou dan gaan we weer een plaat draaien. Hier is uh, <laughs> Three Nights. Kijk, daar worden we ook blij van. Zeker wel.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 But if you got everything And figured out like you, say Don't waste a minute Don't wait a minute It's only a matter of time For you to say me now Cause I've been up for I've up for Three nights at the motel Under streetlights In the city of homes Call me what you want when At the motel under the street lights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She so sent me naked pictures. from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped turning my calls The flaws, turning to walls and barricades. And I'm too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 In the city hall, oh, hey. call me. Duran en een few to a kill een lekkere plaat uit uh, de jaren 80. Ja. Jij kwam de studio binnen vanmiddag. Dolly ja. is hij heel enthousiast. Weet jij waar uh, de naam uh, Jodenkoeken vandaan uh, kwam? Ja. Ik denk nou ja, dat kan je wel vragen aan mij, maar ik heb echt werkelijk geen idee. Nou, ik dacht altijd dat het te maken had omdat uh, er Israëlische dadels in zitten. Ik denk, nou, vandaar dat misschien die naam is ontstaan. Maar het mysterie is opgehelderd. Daar zijn we uh, blij om. Ik heb vandaag een bericht gelezen. Ik, ik zal Ik, Het was van uh, iemand een. Nou, eens even kijken hoe ik dat nou eens netjes ga vertellen. Uh, die, die, die vertelde dat haar oudoom. oom. Dat was de bakker die dus die koeken heeft uitgevonden en bedacht en ontwikkeld. En zijn naam was Jo den Koeken. Den Koeken was zijn achternaam. Ja. En zijn voornaam was Jo. Jo, ho, Jo. Ja, en dat is zo op die verpakking gekomen. Als zijnde de ontwikkelaar van het uh, of de bedenker van, van de koeken... En dat zijn dus gewoon uh, met de tijd jodenkoeken geworden. Ik zou bijna zeggen, dat bedenk je niet. Nee, dat bedenk je zeker niet. En er wordt hier echt uh, benadrukt van, het is echt waar. Het, uh, dus ik vond, het, ik vond dat wel grappig om te lezen. Ik denk dat, ja Niemand heeft zich dat ooit afgevraagd, denk ik. Hoewel er wel historici mee bezig zijn geweest, hoor. moet ik heel eerlijk zeggen. Dus er zijn meerdere verklaringen ooit in de loop der tijd uh, uh, voorgekomen. Maar uh, dit is dus... Uh, de verklaring. Maar het mag nog dan? steeds, die Ode Koeken of niet? Uh, nee, ze heten nu Odekoeken. Oh, Odekoeken? Ja. Oké, okay, ja. <laughs> ja, dat, dat, dat moet haast wel, hè? Ja, ik weet niet of dat in alle winkels al zo is, maar er zijn bepaalde bakkers die noemen ze Odekoeken. Uh, net als de Egerzoenen. Uh, de Egerzoenen. Ja, god, dat is toch niet te geloven? Ja. Ongelooflijk. Ja, ja, nou ja, ja, mooi verhaal, uh. Ja, Dus daar kunnen we weer even mee door. Hè? Zeker Zo op deze het. zaterdagmiddag. Ja, ja. Welkom dat je erbij bent. Wij zijn er, uh, Dolly en ik, tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En zometeen gaan we even schakelen met Heemskerk. Hè? Want uh, daar zit onze verslaggever Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag. Als het goed is, uh, is om uh, kwart over drie zojuist de wedstrijd begonnen. We hebben het over uh, ADO 20 uit uh, Heemskerk tegen SV Zandvoort. Over die wedstrijd hoor je zometeen veel meer. Yeah. I'm gonna let me tell you no one can take it away Deze band uh, in de City hoor je eigenlijk uh, weinig meer van. Zo so, uh, met uh, Big Fan, uh, dat is een uh, grote hit. En ook uh, met uh, deze single uit de 12-inst van uh, Good Life. Ik wou bijna zeggen Good Life, maar uh, good, good, good Life. <laughs> uh, ja, we gaan naar uh, Heemskerk toe, want uh, daar is Piet Pijper bij het uh, voetbal van vanmiddag. Goedemiddag Piet. Goedemiddag. Hey, wel welkom in de uitzending. Ja, we hebben even, even een pauze gehad natuurlijk, hè? en we zijn weer uh, aan de gang uh, per vandaag. We zijn gestart inderdaad met de tweede competitiehelft. Ik weet niet precies hoe we wedstrijden of dat ook allemaal de tweede helft echt is, maar we zijn weer begonnen. We spelen uit uh, tegen ADO 20. Volgens mij hebben we die de eerste helft uh, uit mijn hoofd gezegd niet gehad. We zijn uh, minuut of tien geleden begonnen hier, we missen een aantal uh, basisspelers. Koen Bagiels is geblesseerd. Uh, onze vriend uh, Nijts Kerstin, team. Die uh, heeft problemen met zijn rug. En ook Raymond Lagerbrug. Die uh, kan vandaag niet meedoen. Maar we hebben hem allemaal... op. Er werd gewisseld, er werd wat composities gewisseld. En er zijn allemaal spelers in die er uh, regelmatig in het eerste helft te spelen. Oké, okay, dus uh, ondanks uh, dat er uh, toch wel uh, veel afwezig zijn... een uh, mooi team uh, op het veld. Ja, daar zijn, zijn er ook een wel aan bezig. We vinden de rentree van Dylan Kreuger vandaag die is lang geplasseerd geweest. En die staat nu in de basis. En verder, Jack Samson, Sint, Kastjevries, noem ze allemaal maar op. En onze uh, zwarte, of onze donkere man... Fernando is natuurlijk, een fantastische voetballer is dat. En die, die staat ook dus een beetje fris als Arubaan. Maar, maar goed, het is, het is het, niet zo harde wind hier als in Zandvoort. We spelen op een wat mooie complex waar altijd de uh, 21 speelt. En uh, een mooie tweede divisie club. Dus eigenlijk het is het een hele mooie club dit. Met een heel, alles heel groot en mooi. Veel reclame voor. Het. Alleen nou, nu gaan we in de derde klasse wedstrijd spelen. Het is nog 0-0. We zijn wel uh, sterker en we zijn wat in de aanval, maar het is nog niet, veel, uh, nog niet echt spannend geworden. Dus ik denk dat we het hier even belaten en dat ik als ik straks wat te melden heb, mezelf meld. En uh, nou, ik denk wel dat het, uh, het, moet vandaag goed komen gezien de posities op de ranglijst. Maar ja, winnen moet je hem altijd maar op het veld afdwingen en niet uh, uit het papier, zou ik maar zeggen. Oké, okay. ja. nou Piet, dankjewel hè, voor uh, je eerste verslag uh, vandaag. Ja. En, uh, ja, we horen wel eens er weer uh, wat uh, spannends ja. gebeurt daar op het veld. En anders komen we eind van de eerste helft komen we weer bij terug voor een uh, verslagje hoe de rest van de wedstrijd de eerste helft is gegaan. Lijkt me een heel goed plan, dankjewel. Uh, Oké, okay, jij ook ja? bedankt. Okay, hoi hoi, Tot doei. zo. Dat was uh, Piet Pijper uh, vanuit de uh, Heemskerk. Nou ja, 10 minuten, ruim 10 minuten gespeeld en 0 tegen 0. Daar gaat ze? En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze, en zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms praat ze, terwijl ze slapen met mijn kussen speelt. Als ze fout parkeert. En zelfs de vlukken hebben pret. Als ze sensueel voorbij marcheert. Ongezellig. Zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat zij me. Dat... Ons werk buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer, nog eens een keer, dank U meneer. je niet aan loop naar de ma 1983, zoiets in ieder geval. Je hoort Paul McCartney en uh, Steve Wonder en Ebony en Ivory. Lekkere single, hè Dolly? Ja, heerlijk. Nou, ja, zeker? Ja. Nee. Welke muziek van Paul McCartney is niet lekker. Nee, hè? en uh, Steve Wonder, zo. die kan er ook wat van. Oh, ja, ja. Zeker. Ja, ja. Hé, hey, ja, jij had het net over een uh, puzzel. Ja, jij puzzelt zo graag, hoor. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Nou, daar kun je je hart ophalen, Rob. Ik hoor. ben alleen altijd het uh, laatste stukje kwijt. Dan denk ik, nou, daar heb ik de nee, puzzel Nee, dat is Dan nou, hebben we het over Ikea. Dat is weer wat anders. Oh, okay. ja, ja. Over Billy. Nou, <lacht> ja, maar wat, wat heb jij voor een puzzel in de Nou ja, ding? kijk, als je, als je van puzzelen houdt en je houdt van Zandvoort. Ja, dan, dan moet je toch echt uh, deze week richting de krocht. Of tenminste de, week, de komende tijd. Want gisteren, uh, eergisteren, was er een ware onthulling. Uh, met liefde en trots En uh, is er gewerkt aan een puzzel met allemaal Zandvoortse foto's gemaakt door uh, Irma de Jong Middelkoop. Zij is natuurlijk een, een bekend fotograaf Zeker. hier in Zandvoort. Ze maakt prachtige plaatjes, net als haar zus. Maar zij is gevraagd om voor deze puzzel uh, op, op initiatief van Sjaak Balken en de om foto's aan te leveren. En dat zijn dus allemaal foto's typisch Zandvoorts. Um, ook van de reddingsbrigade, van de kust en watertoren. Allerlei echte... het, het, het, het trappetje bij het kippentrappetje. Uh, en natuurlijk duindieren. Die staan allemaal op die puzzel. En die puzzel die, uh, is met duizend stukjes. Uh, dat is best wel een, een uitdaging, hoor om daar te beginnen. Uh, nou ja, de, ze zeggen dus dat je die kans niet moet missen om een stukje zandvoort in huis te halen. Het is perfect voor een gezellige avond of als een uniek cadeau. De kosten van de puzzel zijn 18,95. En de leeftijdsgrens is... Ik denk van de 9 tot 90. Van 9 tot 90, ja. <laughs> oké. <Okay, ja>. Het <laughs> staat er niet bij. Mogen wij in, Mij... in ieder geval meedoen, uh, Dolly? Yeah? Oh, wij mogen overal meedoen. Ja. Onderhand hebben we nergens meer tijd voor. Walking <laughs> basketball, puzzelen. Nou, kijk aan. Uh, wie weet komt er nog meer. Wat ik, misschien hebben we ook nog wel even over de boodschappen hè, in Zandvoort wat te melden. Ja, Start en uh, we hebben nog evenementen. Want uh, er komen heel veel oh, mooie evenementen ja. aan de komende dagen. Blijf daarvoor Zeker. luisteren. De Zandvoortse Radio, Zandvoort op zaterdag. Tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En niet alleen uh, gebobbel, gebobbel, gebobbel. Maar ook lekker muziek. Zoals uh, deze zonnige single die ik zojuist uh, tegenkwam in de lijst. Ik denk, die ga ik draaien. Goeie en uh, adios Lepido. Kim.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 Para darte y a tu lado para siempre yo quedarme darme un segundo más de vida yo. a dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro Zo, de verwarming uh, kan weer uit uh, in de studio, uh, Dolly. Hè, dat, uh, daar zorgt zo'n plaat <laughs> voor, toch? <laughs> ja, inderdaad. L lekker uh, de zomer uh, weer uh, in je huiskamer gaan. Ja, dan kom je ineens in een heel andere sferen terecht. Hè, wat muziek allemaal niet doet, hè? Ja, die Gouanes, ja. hè van uh, La Camisa Negra, ken je hem ja, ook nog wel. Ja, en dit is een andere mooie zingel, Adios Lepido. Ja, ja. We gaan naar evenementen. Ja, er zijn er nog niet heel veel. We zitten natuurlijk ook midden in de wintertijd. Maar wat natuurlijk heel erg leuk is... is 4 februari om half drie... dan hebben we weer een jazzmiddag in Zandvoort. En dat is het zesde concert van het 21ste seizoen... En deze middag die wordt dit keer verzorgd door Simon Richter op de tenor saxofoon, Jean-Louis van Dam op de piano, Steven-Willem Zwanink op de bas, Marcel Zerrierse op, op het slagwerk en uh, zij gaan stukken spelen van Billy Strayhorn en Duke Ellington. Um, de, de concerten gaan plaatsvinden in Theater de Krocht. Grote Krocht 41. Het uh, theater gaat open om half twee. De zaal gaat open om kwart over twee. En aanvang van het concert, heb ik al gezegd, half drie. Al, Zo, even drie. meegeschreven. Allemaal andere tijden, hè? Huh? Andere tijden. Andere, allemaal andere tijden, uh, zeg maar. Oh, ja, ja, Half twee, theater, yeah, open, yeah. zaal open Ja, yeah, uh, yeah. aan van concert. Nou ja, het volgt elkaar wel op. Ja, er uh, zit een lijn in. Het loopt niet terug. Ja, het loopt wel op, inderdaad. Nou ja, ja het belangrijke is om te weten dat het concert om half drie begint. Gewoon wat eerder heen gaan. De entreeprijs is 15 euro. En u kunt ook kaarten reserveren voor alle concerten via www.jazzinzandvoort.nl En het jazz is natuurlijk met twee setjes. En dan, uh, hij is er nog steeds, Theo Smit. En die kan weer mooie maaltijden gaan bereiden... Uh, dit is een stoofpotje of biefstuk. Of dat voor 18,50. Dus dan kunt u lekker na het concert blijven zitten... en genieten van Theo's kookkunsten. is er relatief uh, weinig natuurlijk hè? voor een biefstukje met uh, alles bij. Ja, groente, garnituur, friet en een, en een toetje. Hè? Toetje zit er ook bij in. Ja. Dus, ik zou er even over nadenken. Uh, dan gaan we kijken. De Pri Zandvoort Run. Ja, de pre-run is de optimale voorbereiding voor de zandvoort circuitrun. En uh, dit 9 kilometer lange rondje laat je alvast van dichtbij kennis maken met het legendarische circuit. En na de start bij de Corverhal loop je al snel richting het Formule 1-circuit. Met een uniek uitzicht op dat circuit loop je parallel aan tal van iconische bochten... waaronder de Tasan-bocht, om vervolgens daarna te finishen. De hele route is met bordjes uitgezet en op de belangrijkste punten staan medewerkers. Uh, let wel op, je rent met deze run niet over de racebaan, maar grotendeels over het wandelpad langs het circuit. Nou, voor meer informatie en het parcours kun je terecht op de website van het evenement. En, um, ja, het wandelpad kan je eigenlijk het hele jaar door gebruiken, behalve tijdens evenementen op het circuit. Oké, okay. dat was het. dank je wel weer voor de evenementen. Nou, uh, we zijn er tot aan 5 uh, uur uh, vanmiddag. Hè. Dat uh, vertelde ik net al met uh, lekkere muziek. En heel veel info uit Zandvoort in de regio, Zoals je dat van en gewend bent. En 1, 2, 3 hebben we ook voor je. Don't tell me shy boy, but I want you just to say. Don't play innocent with me. Zo'n hele mooie nieuwe platen die we voor je hebben. Dat was uh, Koens, tezamen met uh, David Ketta en EC Busy. En uh, dit nummer, uh, all night long, uh, Dolly. Ja ja. ja, ja. Wat ga je vanavond doen? All, night long. All night long. Slapen. Alleen maar slapen. <laughs> en maar slapen. slapen. Oh nee, ik ga vanavond... Sorry, ik vergeet het helemaal. Ik ga naar voor -Ve van vanavond. Oh, da, ja, da, da, Met de buurvrouw. Daar da, da, da kan je ook slapen, toch? of niet? Nee, ik ga bij oh. Rueveveer. Dat zal niet veel slapen worden. De, nee, dat, dat denk ik ook dat niet. Dat wordt weer kaakpijn. Dan, uh, dan uh, trekt hij je zo uit de zaal als je gaat slapen. <laughs> maar ik zit op het balkon. Oh, oké. Okay, okay, <laughs> dat is hij okay. niet zo snel. Nee, Donnie, je hebt een bericht over een natuurmonumenten. Ja, want die hebben... Die hebben namelijk de regels voor het gebruik van de natuurgebieden flink aangescherpt. Ja, dat weet je nou niet zo uit je hoofd. Daarom denk ik, ik vertel het maar even. Uh, want zo mag bijvoorbeeld hè, een, een bezoeker... maar maximaal drie honden bij zich hebben. Dat weten dan veel mensen niet. En voor sommige mensen komen met meer honden. Drie honden maximaal. Drones, die zijn verboden. Uh, en net als asverstrooiing, moet er toestemming, uh, mag ook niet... Als Gebeurt ook nog wel eens. En er moet toestemming worden gevraagd voor bijvoorbeeld een therapie sessie in het bos. De strengere regels zijn volgens de natuurbeheerder nodig. Omdat het steeds uh, drukker wordt in die natuur. En daar lijden de planten en dieren onder. En uh, je mag alleen maar uh, doen wat is toegestaan. En op, wat op de gele borden bij de ingang van een terrein vermeld staat. En elke activiteit die daar niet op staat, is verboden. Dus uh, voor sommige dingen, zoals het maken van trouwfoto's of het organiseren van een sportevenement, kan er vooraf toestemming worden aangevraagd. Uh, maar ja, dat kost wel geld. En dat wordt besteed aan natuurbeheer. Dus dat. Oké, okay, dankjewel. Ja. Wij hebben de nieuwe single van uh, Emma Heesters. Ja, je raadt nooit uh, hoe die single heet. Die heet Haat me. Haat me. Haat me. Nou, hm. lekker dan. Ik dacht aan jou, nu zie ik je wereld Ik hoor je, mijn ziel die verlaat. Mijn lichaam omdat het niet goed met je gaat. En ik haat me. Kan de spiegel niet aan, echt, ik haat me. Doe mezelf nog wat aan. Als dat betekent dat jij niet terugkomt bij mij. Mm -hmm. Wil dat je naar je vrienden luistert? Ik Wat heb je gedaan, Ja, haat me. Dat is uh, de nieuwe single van uh, Emma Heesters. Leuk plaatje, we gaan nog even naar uh, Heemskerk, zo vlak voor het uh, nieuws. Want uh, ja, de eerste helft zit er bijna op, uh, Piet. En uh, hoe is het tot nu toe allemaal verlopen daar? Nou, dat is gebeurd eigenlijk heel weinig. Tot zeg maar 2,5 uh, minuten geleden... Dat, uh... ADO20 ging, ging eigenlijk in zijn eerste aanval. We zijn in Sanfordus wel de veel constant onder druk staan. En kleine kantjes gehad met de jongen van de Haan, maar die ging er niet in. En, uh, nou, en uh, wat vaak gebeurt in dit soort situaties is dat. Uh, aro 20 komt, komt op en gaat op, breekt op links door. Komt een voorzet en uh, onze keeper staat een beetje te kijken. en Hij valt op een hoop van een aro 20-speler. En we staan met 1-0 achter. Jeetje. Op, op drie minuten voor de rust. Nou, dat is dus wel een, uh, een heel erg tegenvaller. Ik moet eerlijk zeggen dat ons spel is ook nog niet zo sprankelend. Dat ik, uh, dat ik verwacht dat er nog veel wil kunnen vallen. Maar misschien dat in de rust uh, onze beide trainers uh, een beetje een pep talk kunnen houden. Om uh, daar iets aan te doen. Want het is een beetje... Jammer dat we zo een beetje, een beetje laffen, een beetje. Ja, niet echt de, wat je wil, weet je. Nee, en we maar, staan ook een stukje hoger dan ADO-20. Ja, dus, uh, we ja. moeten normaal. en misschien is het ook een stukje onderschatting weer. Maar, maar die jongens spelen gewoon heel simpel voetbal en uh, heel veel slechte passes van zo'n en Ja, de dreigementen komen nu wel. We hebben één vrije trap gehad. En die, uh, nou, dan is het uh, Sam Sinne of uh, Lewis en... Louis nam deze en die ging er niet in. En uit de corner was er wel een kans voor, uh, voor ons. Maar hij ging er niet in. En nu zijn nu we wel een, wat meer in de aanval. Ik zie ook wat meer energie uit de spelers komen om aanvallend wat te gaan doen. Maar nou dat zeg ik. We zitten op slag van rust, denk ik. Er zal niet veel bij komen. Dus uh, 1-0 voor uh, ADO 20. Dat? Kan er niets ja, nee. Op dit moment niets beters van maken. Uh, uh, het uh, is niet anders. We hopen op een uh, kunstje zometeen van uh, Fernando en uh, de andere spelers. Ja, weer een aanval. Die gaat zo voorzet, gaat gewoon achter de mijne. Achter dus dat schiet ook niet op. Also, ik hou jullie op de hoogte. Als er nog wat geks gebeurt, bel ik nog even. En anders gaan we rusten en dan komen we na de rust terug. Is dat een goed idee? Ja, heel goed idee. Dankjewel, Piet. Oké. Okay, en tot hoi, hoi. de tweede helft, dan horen we meer van je. Prince, and I would die for you.